TV Wat een mooi begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Michael McDonald hoorde je uit de jaren tachtig met Sweet Freedom. Nou, in Amersfoort gaan ze het laatste uur in, net als wij eigenlijk. Ja, wij gaan nee, ook het laatste uur in. Ja, ja. In Amersfoort hebben we het uh, natuurlijk over uh, de actie van het glazen huis van uh, 3FM. Serious Request, wat uh, de afgelopen week heeft uh, plaatsgevonden. Ik ben heel benieuwd wat de eindstand uh, gaat laatste worden. De tussenstand, 1.930.000. Euro 698. Kijk, jij weet het ook precies, hè? Ja, ik zie het gewoon volgens Ongelooflijk. Het komt ook precies op het juiste moment. Ja, ja, ja. Helemaal goed, nou, zijn ze nog even lekker aan het feesten. Ja. Dan hebben ze iets meer publiek dan dat wij hebben. Al zijn we natuurlijk heel blij met Albertine vandaag. Ja, ja, ja. Onze nieuwe verslaggever. Daarom. En ja, wat gaan we in het derde uur allemaal nog doen, We gaan straks natuurlijk even bellen met Randall Lawson. Zeker. We hebben het beest van de week en verder nog wat andere berichten, zoals uh, nou, even heel klein. We gaan het, uh, ja, het is natuurlijk een beetje kerkentijd, kerstpers. Veel mensen naar de kerk. Maar ja, het Haamsdagblad kwam op 22 december met een groot artikel... getiteld over leegloop van katholieke kerken in Noord-Holland. Uh, lijkt nauwelijks te stuiten. Nou, in, in uh, Heemstede denken ze daar heel anders over. Want uh, daar hebben ze een jubileumwijnactie. Het uh, is een kerk, de Onze Lieve Vrouwen Hemelvaartkerk. Uh, die bestaat geloof ik 95 jaar. En die hebben een. Uh, even kijken. Heel, die hebben namelijk wijnen verkocht. Uh, ja, dat oh, dat is wat voor uh, Martin Meiland. Ja, ja. Wijnen, wijnen, wijnen. En, en, precies. Uh, en wijn is natuurlijk wel een bindmiddel tussen mensen. Maar goed, het heeft een netto winst opgeleverd van 2000. 825 euro. Zo. En uh, ja, er ging ook zelfs een wijntje richting de paus. Maar of hij het gehaald heeft, weet ik niet. Want er moest naar een soort tussenpaus. Um, naar een of ander kantoortje hier in Nederland. En uh, het kaartje wat erbij zat, dat zal wel in Italië uh, uh, bezorgd zijn. Maar of de wijn het gehaald heeft, dat weet ik niet. Heeft hij een tussenpauze genomen waarschijnlijk? Ja, natuurlijk, dat is allemaal opgesopen. En uh, door, die, door die katholieken. En, uh, Zeker, maar goed, de, met de kelk, hè? Ja, ja, jammer, ja, ja, die kelken. Miswijn ja. ja. ja. miswijn heet dat. En jubileumwijnactie in Heemstede was dus een groot succes. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Nou, uh, da, tot al ver Zo dadelijk uh, Beven Wijk dus uh, ja. naar uh, Randall Lawson. Uh, eens even kijken of hij ook al een beetje in de kerststemming is. Ja, inderdaad. Dit is dat wij dat zijn natuurlijk bij CFM. Uh, en dat hoor je in het laatste uur zeker nog even last. Want we hebben de beste kerstplaten voor je. Ook uh, in dit jaar 2022 met de Pretenders. Kerstdeunend bij je eigen lokale radio ZFM. Al 32 jaar en bij de volgende plaat kunnen we alleen maar zeggen... was het maar waar, was het maar echt gebeurd. Nee, niet deze. Hey, slaat hem over, niet te geloven zeg. De, nee, ja, oké, okay, nou, dan uh, komt dat nog wel een andere keer. Deze moesten we hebben, ja. Af en toe ben Benno. Ja, vreselijk, God, eh. computers. Nee. Ja. Hebben wij dat? Ja, ja. Maar ja, nee, was het maar waar, hè? War is over. Helaas niet. zo. Ja. Ook weer zo'n uh, echte klassieker deze van John Lennon. En uh, War is over. Oftewel Christmas Time was het, maar waar is, Zeiden we bij die plaats. Nou, we gaan naar Beverwijk toe. We gaan het over iets heel anders hebben. Want we hebben Rendel Lawson aan de telefoon. Ja. En dat betekent weer autosport. Goedemiddag Rendel. Goedemiddag, goedemiddag. Hele hele middag Rennel. Uh, nou ja, even nog natuurlijk uh, naar jouw uh, kerstfoto voor uh, dit jaar. Het, uh, daar sta je weer in een keurig rokje en, uh, en, uh, en een speciaal t-shirt. Uh, ook, een, ook een manier natuurlijk om iedereen een fijn kerst te wensen. Nou, laat ik zo zeggen. de foto wel boven dat er reacties opgekomen zijn. Oh ja? Uh, als je weet dat die foto gemaakt is uh, in Sarade uh, toen het uh, iets van 42 graden was, dan zo. weet je wat verkeerd. Ik bu zaat. Nou ja, je hield het in ieder geval van onder de kool natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, maar ik ga niet zeggen of het er wel of niks onder is. Ja, ja, nee, daar hebben we een, een tijdje geleden al over gehad. Ja, het blijft er geheim. Ja, ja, ja, precies. En, uh, maar goed, uh, jij, uh, jij hebt zoiets van. Uh, maak er een gezellige kerst van. En een vrolijke kerst, nieuwjaars, uh, oudjaarsavond. En uh, we zien elkaar in de sportschool. Ja, nou ja, ja, sowieso. sowieso je, mag, je moet natuurlijk deze kerstdagen, mag je gewoon wat, uh, nou zeg maar, God verboden heeft? Ja, vind mag ik eigenlijk je natuurlijk ook gewoon wel. lekker bezig zijn gewoon met alleen maar eten, drinken, toestand, dat soort dingen. Ja, ja en dan uh, dat zie ik natuurlijk heel rondom me heen met dik ook weer, dat er gewoon dat op 2 januari, staat staan hier heel veel auto's hoor, met mensen die gewoon uh, al die kilo's weer af aan het trainen zijn. Ja, precies, precies. Juist ja, er vliegen er hè, met deze ja, de dagen. Eraan, ja, vliegen ja, ja, ja. dat, dat is natuurlijk altijd wel zo. Ja. Dus dat gaat overal gewoon door. Ja, en rendel. Uh, nou ja, uh, Autosportnieuws genoeg, hè. De, de laatste, uh, uh, afgelopen week ook. En wat ik zelf een opvallende titel vond, is Red Bull stopt uh, met DTM-project. Um, uh, met Ferrari na overname van, door ADAC. Uh, wat, wat vind jij ervan? Uh, ja, nou ja, ik, ik, kijk, dat hele DTM-gebeuren is natuurlijk gewoon door ADAC overgenomen. En dat, uh, uh, uh, uh, er moest wat gebeuren. Taak. Uh, Gerard Berger die heeft natuurlijk gewoon in feite zijn voorzitterschap uh, uh, heeft neergelegd ja. in het heel verhaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had verwacht dat Gerard uh, wat ging doen bij Alfa Romeo of bij Ferrari. Ja. Uh, dat is dus eigenlijk toch, uh, toch niet zo geworden. Uh, uh, maar de, die ADC heeft het overgenomen en uh, ADC, het is in Duitsland op toon ik wel, uh, volgens mij weet niemand meer helemaal precies waar ze aan toe zijn. En ik weet ook eigenlijk niet helemaal wat ik voor het DTM project moet gaan vinden. Uh, er zijn natuurlijk heel veel auto's die staan gewoon klaar, dus ze willen toch wel gaan rijden, dus het zal wel los gaan komen. Ja. Maar dat Red Bull daaruit stapt, dat is natuurlijk best wel weer dat ik denk van, ja waarom dan? Want, uh, het is best wel een prestigieus uh, kampioenschap ja. uh, met hele mooie auto's. Uh, waarom stap je daaruit? Dus uh, ik denk dat er op de achtergrond uh, veel meer gebeurt dan dat wij ooit horen zullen krijgen, denk ik. Toch een stukje politiek misschien. Ja, heel ja, veel politiek. De, de, de, de hele de Duitse autosport hangt op het ogenblik van politiek aan elkaar. Ja. In, in verschillende series. En uh, er gebeurt daar op de achtergrond heel veel, waarvan uh, wij heel veel niks zullen horen. Maar ik zie wel op het ogenblik de ene man naar de andere man zie ik uh, allemaal opstappen. In verschillende oh. takken van, uh, van uh, functies uh, binnen ook de DMSB. Ja. Dus uh, ja, uh, we denken dat ze, uh, laten we zo zeggen, we denken dat ze in Den Haag eens een, een rotzootje van maken. Maar daar kunnen is nog wel beter. GELACH. Dame ophalen. Ja, ja, ja. Verder uh, droevige nieuws, uh, Rendon, uh, Van vier uur geleden. Uh, voormalig uh, Formule 1-coureur Philippe Strijf. Uh, is ja. 67-jarige leeftijd overleden. Uh, deze uh, even, de Fransman is uh, nou, ja, eigenlijk al een, een tijd lang, denk ik, verwant geweest. Uh, bij een crash uh, tijdens een test in Rio de Janeiro. Uh, en, en, wat kan je over die man vertellen? Filip uh, was een uh, rijder. Uh, ik moet even gaan spitten nu hoor, het is heel lang geleden weer over praten. Filip ja. uh, Frans een Frans, Franse coureur natuurlijk een ontzettend aardige man. Uh, sowieso uh, heeft hij een tijdje in verschillende teams gereden, onder ook bijvoorbeeld wel uh, Tirol, AGS. Uh, uh, uh, was een zeer talentvol coureur. Heeft wel een beetje zo'n coureur die op verschillende, uh, ja zeg maar op de verkeerde momenten in de verkeerde auto's heeft gezeten. En uh, oh. heeft ooit een podiumplaatsje volgens mij in de Formule 1 gehad. Maar dan moet ik even heel uh, erg de grijze massa laten trekken. Ja. En ook wat andere uh, wel punten gehaald. Uh, maar hij zat eigenlijk een beetje over het verkeerde tijd bij Tirol. Wat toen op dat moment gewoon helemaal niet draaide... met, uh, met, uh, met een auto die gewoon in feite al verouderd was. Uh, maar in de klas zeg maar daaronder was Philip echt een van de hotspots. Zeg maar, en waar ook van gezegd werd, gezegd werd in die tijd dat hij kon een belf achterna, die kon wel uh, zeg maar, richting Elm Post, die kon een beetje kampioen gaan worden in die periode. En Ocean Agerman heeft toen een, een ongeluk gehad met volgens mij een AGS in Rio de Janeiro bij land geraakt, is daar nog heel erg actief bezig geweest in andere takken gewoon, uh, vooral op de achtergrond uh, om de teams te leiden, dat soort dingen vanuit zijn rolstoel. En is uh, gisteren overleden, ja. Ja, en ik moet zeggen, er gaan de laatste tijd best wel wat coureurs. Uh, Patrick Tambay, uh, Tambay natuurlijk vorige week, ja. ook een Formule 1 coureur. Um, ja, we komen ook een beetje in die lezerscategorieën. dat ze jongens allemaal op een gegeven moment wat hebben. Ja, en, ja, uh, En uh, dan op een gegeven moment gewoon overlijden. En dan ja. zijn natuurlijk, ik weet niet of, of het aan de Franse benzine heeft gelegen in die periode, maar een hoop van die coureurs uit die van També zijn ook zeer, zeer, zeer ziek. Hè. Jacques de Vietige gaat niet echt lekker op met die uh, Zit met alle ziektes. Er uh, zijn ja, ja. meer coureurs die het gewoon uit die Franse school, zeg maar, van de Formule 1, iets slecht hebben. Dus ik uh, geloof niet dat die altijd de lekkerste uitlaatdampen hebben gestoken. Nee, nou ja, precies. dat. Staat, <laughs> ja, daar zat ik ook wel aan te denken. ja. Dat ja is net ja. zoals bij Defensie waar ze de verkeerde verf en dergelijke, ja, of bij de spoorwegen. Ja, zij zaten wel natuurlijk in een, in een tijd van autosport waar enorm veel geëxperimenteerd werd. En dat was ja, ja. ook sowieso met brandstoffen en turbo's en andere dingen en olieën. Dus ja, ik, ik denk niet dat het altijd de beste luchten zijn geweest die toen tijd. en toen waren er geen milieudelicten, milieu milieuactiviteiten, zullen we maar zeggen. Nee, videoen. precies. Maar het is zo lekker, die benzine lucht. <lacht> ja, nee, echt. Ik kon er helemaal verslaafd aan raken, hoor. We, we hebben natuurlijk in de hebben wij een tijdje natuurlijk ook gehad dat ze gewoon benzine moesten tanken met gasmaskers op, hè? En schistofapparaten, want die die benzine was zo giftig, dat als die monteurs dat inademen, dan gingen ze gewoon plat. Zo, dus, ja, oké. Okay. Uh, Beetje lood erin, heb ik idee. Ja, nou, ik denk dat er wel iets andere spulletjes in zaten in die <laughs> tijd, gewoon, de, zeker in de turbo was dat natuurlijk allemaal niet echt heel erg gezond uh, in die periode. Nee. En uh, uh, daar zijn we als monteurs ook uh, onderuit gegaan omdat ze toch even de verkeerde dampjes naar binnen kregen. Dus, ja, ja, ja. Uh, en de ja, autosport maar was in die de, de, tijd al gevaarlijk. Dat hoort ook bij autosport. Dat hoort bij de ontwikkeling van wat er uiteindelijk allemaal gebeurd is natuurlijk. Ja, ja, ja. En in die tijd was natuurlijk dus de Formule 1 en andere klasses misschien ook wel. Maar met name de Formule 1 was het natuurlijk al ongelooflijk gevaarlijk. elk jaar overleden er wel een, een tot meerdere coureurs bij ja, grote crashes. Maar, ja, maar als je, oké, als, je zag, als je zag natuurlijk hoe die jongens in de auto zaten. Met de beentjes voor, uh, zeg maar voorbij de, de voorraads van de voorwielen. Ja, ging die tegen vangen. Dan was, was je sowieso je benen waren kapot. We ja, ja, ja, zijn ja. natuurlijk bij genoeg coureurs, hebben we dat gezien. Hè. Ja. Uh, uh, die auto's waren natuurlijk ook gewoon veel minder veilig als tegenwoordig. Ik zeg tegenwoordig wel eens van, uh, Josje, als je ding op de ijverdorie zet, zet een coureur erin, laat hem vallen, dan uh, stappen ze uit. Ja, ja. Toen, uh, uh, maar autosport ook tegen te dagen blijft natuurlijk gewoon heel gevaarlijk. Alleen in die tijd was het elkaar een uh, handschudden en uh, uh, na het weekend, uh, of voor het weekend, en uh, met elkaar babbelen. En dan was het eigenlijk na het weekend, wist je eigenlijk nooit wie er uiteindelijk toch wel weer mee in het vliegtuig naar huis ging. Ja ja, ja, ja ja Dat is uh, ja, ja. tegenwoordig natuurlijk wel iets anders natuurlijk. En het is eigenlijk een wonder dat onze eigen coureurs zoals Michel Bleekemal en Jan Lammers dat allemaal uh, keurig overleefd hebben, hè? Die, ja, die ja, maar ja, uiteindelijk hebben die een tijd overleefd. En ik denk dat, je, dat je, als je die tijd overleefd hebt, uh, kijk uh, zeker naar Michel, die heeft, uh, die heeft in auto's gereden, dat hij naar, naar buiten zat te kijken, dat hij de hele molenkok zag bewegen, weet je. Dus <lacht> dat, dat waren dan niet echt de stevige zoutjes waar die man in gereden heeft. Nou, daar heb ik gewoon enorm veel bewondering voor. Ja, ik ook, ja. ja, ja, ja. <lacht> kijk, aan de kan je zeggen jullie waren je, je echt net echt knettergek. Ja. Dus, uh, maar ja, ze wilden gewoon voor 1 rijden. Maar nou. dat waren natuurlijk best wel uh, ook de tijd dat Jan Lammers in de Samsung Shadows heeft, Ja, dat waren nou niet echt de meest stevige autootjes hoor. Zo'n nee, nee, uh, nee, nee. uh, body, body leek veel, maar stelde niks voor. En ja, die aluminium aan elkaar gepopnagelde uh, kisten waar ze in zaten, was natuurlijk ook niet echt het, uh, het uh, ja, dat je zegt van nou, de, de, de sterkte straalde er vanaf. Ja, ja, dus uh, ja. uh, ik heb altijd wel al heel diep respect voor die mensen die zeker in de eindjaar. Of dat is jaar 70, jaar 80 hebben gereden. Daar heb ik wel heel diep respect voor, dat ze dat al verleefd hebben. Ja, uh, Max Verstappen die noemt Spaar de meest memorabele moment van 2022. Uh, vind jij dat ook? Nee, ik vind het eigenlijk het meest memorabele moment dat hij in Japan stond, ben ik dan wel of niet wereldkampioen. Ja, ja oké. Okay, ja. Dat was ook wel het moment van 2022. Oké. Okay. Dat eigenlijk weer een zootje was. Ja, Spa was natuurlijk wel een goede wedstrijd. Uh, oh, ja, weet je, dat is wel, uh, als Max dat vindt, zeg ik, nou, dan kan je daar niet tegen ingaan, want hij heeft achter het stuur gezeten. Simpel. Ja. Dus hij weet uh, hoe die wedstrijd zich ontwikkeld heeft. En als hij denkt van, ja, ik heb daar echt zo hard moeten knokken, dan zeg ik, nou ja, dan kan je daar niet, echt niet tegen ingaan. Ja. Ik voel het eerlijk zeggen het mooiste moment toch wel. Dat hij daar echt zo als een lulletje Rozenwaard in die stoel zat in Japan. En die zegt, oh ja ben ik daar wel of niet wereldkampioen ja, Ik ja. dacht, ja, de, dit is wel weer even gewoon de hoogste dag van de oude Sport de voeten uit. Zullen we ja. het allemaal ophalen? Ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja. ja nee, maar ja, Max. Uh, Max gewoon een geweldig seizoen. Klaar. Ja, precies. Uh, Sportman sport van het jaar. Mm, nou, ja, ook dat nog. En, ook dat nog. is er raken niet over hem uitgeschreven. Hè? Dit is ongelooflijk. Elke dag zie ik daar op dat Facebook voor. Oh nee. MSN.com Zie ik wel, uh, uh, nou, een paar keer per dag, een, een nieuw bericht over Max. En dan denk ik, jongens, jongens, het is, het is uh, hij blijft ja, hot. Gewoon, op hè? Aan de andere kant wil je zeggen, waar 90% van de cool van is. Maar dat ja, dat, ook, is ja. Waar, dat is maar, waar. Maar als je maar lekker over je schrijft, is dat ja. altijd goed, natuurlijk. Ja, nee, ja. Uh, maar ja, weet je, uh, uh, hij was gewoon, gewoon zo dominant dit jaar. Het uh, boel samen met het team was natuurlijk zo dominant. Ja. Dan zeg ik van ja, dat mag ook wel. Uh, en wat we natuurlijk best wel een beetje vergeten, want we denken wel van ja, hij is al een oud-gediende. Het is niet natuurlijk in de Formule 1, maar het is nog steeds een heel jong kereltje, hè? Ja, 25 jaar. Ja, en uh, goed, hij heeft een contract tot 2028, dus we gaan nog een aantal jaar van nog genieten. Uh, maar ik zie Max bijvoorbeeld, en ik denk dat hij het zelf ook al een beetje gezegd heeft, ik zie hem niet op zijn veertigste nog in de Formule 1-auto Nee, dat, uh, die berichten gaan ook al, ja. Dat ja die, dan, uh, misschien... Dan, dan, dan heeft hij het ook allemaal wel een beetje gehad. Ja, hè? ja. Uh, ik hoop alleen, ja, dat is heel lullig voor de Max-fans, uh, maar ik hoop alleen dat hij volgend jaar niet zo dominant is als dit jaar, want dan hebben we in ieder geval weer een leuk seizoen. Laten ja. we nou je ophouden. Ieder geval er uh, weer concurrentie. Ja, dus zeker, maar hij had ook uh, trouwens een uh, mooie prijs... ...gewoon in uh, Engeland, dacht ik. Hè? En daar was uh, Louis Hamilton weer uh, niet blij mee. Nou, maar Louis Hamilton is alles wat Max doet niet blij... ...dus dat maakt niet zoveel uit. is nee, nee. <laughs> dus niet alleen Sportman van het jaar in, uh, in Nederland... ...maar ja, ook in, maar, uh, in Engeland ja, ja. werd hij uh, gewaardeerd. In Engeland is hij ook gewaardeerd. En uh, denk door de vechtlust. En ook toch wel... Kijk, kijk dit jaar heeft Max gewoon, gewoon, uh, gewoon met team... Uh, ...in het begin van het jaar ging het absoluut niet goed. Hè? We dachten even allemaal... Oh, ja. Dat gaat, uh, dat gaat helemaal fout lopen. Nou, ze zijn knap teruggekomen. Wel met een dominante auto. Maar dat, dat kan je wel zeggen, ja het was een dominante auto. Nee, het is een dominant team. Het team doet het uiteindelijk. Ja. En uh, Max, dat hij uiteindelijk een paar van die knopjes loopt in te drukken op die baan. En een beetje loopt te sturen. Dat is helemaal super. En dat kan niet verschrikkelijk goed. Maar je doet het wel samen natuurlijk als team. Daarom vond ik zelf, moet ik eerlijk zeggen, zelf vond ik een beetje sportman van het jaar vond ik een beetje, vind ik altijd een beetje moeilijk, want ik vind het eigenlijk meer een sportteam van het jaar dan, want ja. die doet het toch, uh, kijk nou simpel, als uh, Max de Pitsstraat erin komt en dan moet zelfs zijn banden wisselen, dan ben ik het nieuws voor je, dan gaat hij niet in hoor, nee klopt, dan nee, nee. <laughs> gaat hem niet lukken dus, uh, maar ja uh, gewoon het team heeft uiteindelijk uit een diep dal van het begin van het seizoen zijn ze toch teruggeknopt met een auto die natuurlijk wel uit de basis wel goed was en ja, toen wel heel erg dominant geweest en de, ook de Engelsen kunnen dat uh, en even heel eerlijk, ik denk ook een loser, helemaal te was Serieus waarderen. Hij heeft het zelf natuurlijk ook jaren gedaan ja. met uh, Mercedes. Ja. Dus. Nou ja, dan hebben volgend jaar hebben we natuurlijk die uh, beperkte, beperkte uh, wintertunneltijd voor uh, Red Bull. Ja. Gaat dat het verschil maken? Ik geloof er helemaal geen bas van dat het een verschil gaat maken. Nee joh. nee weet je. Uh, je ziet het ook al vaker natuurlijk op de vijfde testen, Dat ze met alle testapparatuur op, uh, op die auto's zitten. Dat ze nog van alles lopen te meten. En toestanden met allemaal die grote rekken. Dan hebben ze al die wasrekken, weet je. wel, voor moeders hebben ze. Ziet er nou, niet ja, uit. Zo, ja. Ziet er niet uit. Nou, ik denk dat daar uiteindelijk nog veel meer data naar buiten komt. Dan, uh, dan in die winter. Want natuurlijk is een winter heel belangrijk. Maar vergeet niet dat er volgend jaar het concept van de Formule 1 niet zo heel veel gaat veranderen. Dus uh, de basis, die auto's die zijn eigenlijk volgens. Ja, bijna hetzelfde, dus je hoeft niet zoveel die windtunnel in. Uh, het gaat uiteindelijk wat er onderhuids weer gedaan wordt, dat, waar ze natuurlijk in feite de wind zullen gaan halen. En dan, dan zeg ik wel van, uh, ja, gaan ze daarop verliezen? Ik geloof dus, kijk, Red Bull gaat natuurlijk altijd zeggen ja. Maar ik geloof er geen barst van. Nee. nee, maar ja, en dan hebben we trouwens uh, even een ander onderwerp nog over de motoren en dergelijke. Want uh, dat gaat maar heen en weer hè? met uh, Porsche en uh, wie hebben allemaal Audi en uh, dan wil Honda ook weer uh, terugkomen ja, we zeg maar bij Red Bull en weer niet. Ja. En, uh, weer wel, we, we, we en weer we, we niet. wel en weer niet. We hebben al 30 jaar in de Formule 1. <lacht> wij wat, gaan we dit doen, wij gaan dat doen. Wat een chaos. Is, ja, chaos. En... Uh, ik denk dat Red Bull gewoon natuurlijk uh, best wel een tijdje nog doorgaan met Honda. Ik zie Honda niet als eigen team terugkomen in de Formule 1. Waarom zouden ze dat? Uh, dat heeft altijd gebleken dat het altijd de puinhoop werd. Dus dat, dat gaat hem ook niet helemaal worden. En, uh, en Honda was ook natuurlijk altijd het team wat altijd op het verkeerde moment uit de Formule 1 stapte. Dus daar waren ze ook heel erg goed in. Ja. We komen nog in 2009. Ja. Um, dus uh, ik denk dat die samenwerking wel gewoon gaat blijven. En, uh, of Porsche of. Hey, uh, ik weet het niet. Maar, uh, het ligt er natuurlijk ook aan hoe, uh, hoe, hoe in feite een fabrikant draait en of je niet wel uh, veel meer met elektriciteit gaat doen of niet in de toekomst. Ik, uh, ik denk dat er de eerstkomende vier, vijf jaar niet heel veel gaat veranderen daarin. Oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, het is bijna kerstavond, uh, Rendel. Ja. Ga je er een mooie, romantische avond van maken? Nee, nou, geen romantische, maar ik ga wel heel veel eten. <lacht> oh ja, wat staat er op het menu? Er <lacht> zijn mijn, mijn buurvrouwen heel gezellig gaat worden en uh, opeens een te bang zit, maar ik weet het niet. Dat gaat de man niet leuk vinden. Okay. Oh, oh, oh. <laughs> ja, Nee, ik ben alleen maar uitgenodigd heel veel vrienden, dus dit wordt, uh, voor, laat het zo zeggen, voor mij wordt 1 januari wel echt uh, het noemen in de sportschool. Okay. Dat gaat hem niet worden. En, en volgend, uh, volgende week, 31 december, ben je dan open? Kunnen jullie je ik ben bellen? Ik open, ja. Ik, oh, ik, doe, ik, doe, ik doe het nooit met oudjaarsdag, maar dit is een zaterdag en er zijn zoveel klanten die hebben gezegd, Rendel, we komen langs. Oh, wat dus leuk. Ik ben gewoon open. Nou, gezellig. Nou, dan zijn wij daar ook weer, uh, Rendel. <laughs> ja, gezellig. Oké, okay, dan zeg. Hele, hele fijne dagen en uh, tot uh, volgende week. Oké, okay, tot ziens. He. Heet smakelijk. Hoi. He. Hoi. Dag. We hebben nog post voor mevrouw Kruijer. Oh, en, oh dan uh, moet we even een ingekomen, ingekomen ja. bericht. Wat, en, wat uh, post is dat? En nou, een kerstkaart en post voor uh, familie Nijenhuis. Om het nog af te halen, nog een half uurtje bij uh, ZFM en Tolweg Tina. Tina, de post ligt klaar. De dus, post ligt uh, klaar. Heb je nog meer namen of uh, nee, was dit? Nee, nee, dit was het. Oké, okay, nou, We gaan even stevig tegenaan met de uh, status quo. Okay. Even lekker rocking all over the world. Deze groep, Status Quo, heeft heel veel uh, grote hits gemaakt. En uh, ja, eentje daarvan hoorde je is juist, uh, op de Zandvoorts Radio langskomen. Dat was Rocking All Over The World. En uiteraard hebben we ook nog uh, Indie Army Now hè, bijvoorbeeld van uh, oh, ja, Status je, Quo. Ja, you know, dat uh, is ja. weer geschre geschreven door het uh, Nederlandse duo Bolland en Bolland. Oké. Okay, die hebben nou. dat nummer geschreven. Wat dus, leuk. Uh, ja, en... dat wilde ik nog even kwijt. Maar uh, jij wil wat kwijt over een uh, dier van de week. Ja, hier nou over Dierenhuis dierentehuis Daar okay. wil ik het eigenlijk over hebben. Dat is wat wij natuurlijk al sinds jaar en dag uh, gevestigd is... hier in de Keesomstraat 5, te Zandvoort. Ja, voor uh, de hele regio, hè? Ja, voor de hele regio. Um, en Dierenhuis uh, dierentehuis heeft een Facebookpagina. En dat is zo leuk, uh, daar alle laatste nieuwtjes worden daarop uh, gepost. Uh, vier dagen geleden hadden ze het over uh, Amerikaanse Stafford Pups... en zes hondjes, maar liefst. En wat denk je... En vier dagen later zijn dus alle honden, zijn dus gewoon, of hondjes, het zijn er zelfs meer... ...zijn gewoon uh, geadopteerd. Dat, dat is Wat een goed nieuws. Ja, wat een goed nieuws. Hè? En um, ja, de, de foto's verschillen een beetje. Want nu zie ik ineens uh, wel acht pups. Dus uh, nou, dat is wel heel veel uh, ja. mensen. Dus, um, nou, en verder is het Ze zijn uh, druk bezig daar. Ja, en, en wil je dat natuurlijk? Uh, wil je het uh, allemaal volgen van het of de dierenhuiskindeman op Facebook? Dan kan dat natuurlijk. Dan kan je gewoon aanmelden. En ze hadden ook van een week. Uh, oh, dat is zelfs 20 uur geleden. Zo snel is, gaat dat dan allemaal. Um, hebben ze het over katten? En ze hebben uh, zelfs. Negen plus zwarte katten. Dus een heleboel zwarte katten hebben ze. Van, met een wit befje Of helemaal zwart. Een klein, groot, oud, jong. En, het is, uh, nou, dat, en dan zijn er gewoon 258 uh, likejes erop. En dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. Ja, Likejes? Ja, de mensen die dat leuk vinden. Oh, dat ja, ja, ja. lijken. Likejes. They like you. En um, en hier hebben ze dan een hele... Dat zou nog één beest behandelen. Dat is een uh, Nicky. Nicky is een uh, zwarte kater van 11 jaar. En zijn uh, baasje moest uh, noodgedwongen naar een verzorgingshuis. Dus Nicky zit zelf ook in een soort van verzorgingshuis. Maar dan een dierenthuis. En dat is een enorme knuffenkont. En hij loopt graag achter je aan. Hij is een hele nieuwsgierige kat. En vindt uh, dus, uh, het heel leuk om aandacht te krijgen. Ehm... Um, eens even kijken. Dit is een echte schotenhanger wordt hij ook wel genoemd. Nou, geen cliffhanger, maar een schotenhanger. Eens uh, even kijken. en Nou, die... Uh het is een beetje, hij kijkt een beetje boos. Dat is wel zo. Nicky kijkt een beetje boos. Maar hij is toch een heel lief beestje. Lief, leuk, houdt van knuffelen en eten. En gaat graag naar buiten. Dat is dan wel, denk ik, een dingetje. Als je hoog wordt. En hij staat te trappelen om een, uh, bij niemand iemand uh, in huis te komen. Nou ja, ik zei het al. Dieren te huis kennen en Een uh, straat nummer 5 Met een eigen Facebookpagina en een eigen website. Ga kijken voor uh, leuke dieren. Die vind je allemaal daar. Nou, het Henkie, heel veel jaren geleden, hij is inmiddels uh, overleden trouwens, Henkie. Had een uh, grote hit met uh, lief klein konijntje. Ken je dat plaatje nog? Ja, flappie toch? Ja, lief nee. klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Maar oh. dat brengt me wel bij een heel zielig verhaal. Ja, ja. Echt een heel triest verhaal. Begint donker te worden ja. Ja. in Zandvoorts. En dan krijg je dat, uh, Benno. Ja. Dan gaat de ellende beginnen. <laughs> en dat zo vlak voor de kerst, met Doop. Flappy.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 Wait. Holiday. Everyone dancing in the new, oh, En ook de gouden oude kerstsingels doen het nog steeds goed: Jorda, Brenda Lee en Rocking Around the Christmas Tree. Het is uh, ja, al bijna kwart voor vijf uh, geworden, Benno. Ja. Het gaat snel, he, die tijd. Een dagen hebben we vandaag niet, Nee want, nee nee, want uh, de thema's zijn bekend. En, ja, en uh, er gebeurt nog een en ander ook, hè? En er gebeurt nog een en ander. Ja, de brandweer van Zandvoort uh, was even kwart over vier onderweg naar uh, Rustegaan, ging het allemaal. Naar het uh, tankstation Duinzicht aan de Dr. Gerkenstraat. En uh, uh, daar was een uh, stank of uh, hinderlijke lucht binnen, zo wordt er gemeld. Um, Iemand naar het toilet geweest? <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen kunnen kunnen zeggen, gadverdamme, echt. Mm. Uh, denk je een beetje aan mijn, uh, aan mijn eetlust. Uh, in ieder geval, uh, er, zijn wat, uh, er is nog een prijsje uitgedeeld aan uh, Giel Beelen. hij was hem een tijdje geleden in de uitzending. Toen had hij een uh, live radio show in uh, Spaar de voor Muziek Kids. Dat is een stichting voor uh, kinderen die muziek maken. Maar Giel die viel nu zelf in de prijzen. Hij was, uh, werd verrast tijdens zijn uh, NPO Radio Avondshow door collega Gerard Ekdom... Dat hij dus voor, uh, hij was al vier keer, had, heeft hij deze uh, prijs gekregen. Dat heb ik al genoemd. Welke? De Marconi-Euvre Awardprijs. En dat houdt in? Uh, nou ja, voor de beste radioshow. Oh, en, oké. Okay. En, uh, ja, er worden meer awards uh, zijn er uh, en, uh, worden uitgereikt. Deden wij nog niet mee dan? Nee, dat is, dat is voor de genomineerden, voor de beste zenders en voor aanstormend talent. Het is wel, wel leuk om even te kijken wie er in de vakjury zit. Dat is, um, dat is Michel Blok van NPO1, Coco Hermans, de Radio 538, Nieuws Hoogland. Ook van NPO1, Barry Paff, die ken ik allemaal niet hoor. Barry Paff. Uh, Gijs Stavelman, ook een ouder oud-CFM. Uh, en Rob Harms van CFM Zandvoort zit oh, er ook in. Ja, oh. ja, dat is geweldig. En uh, Domien Verschuren van Q Music. En Wiebo Dijksma, die is juryvoorzitter. En het wordt uitgereikt op 26 januari. Um, dus ik ben benieuwd of Giel dan eigenlijk nog in het land is. Want hij gaat een wereldreis maken met zijn familie. Ja, ja dus, maar hij zegt I'll be back. Ja, oh, oh, die... nee, nee, nee. Maar ik denk dat hij zijn zus, zusje stuurt. Zijn is als Max Verstappen. Die neemt ook zelf geen prijs meer in beslag en stuurt zijn familie. Jezus, um, ja. je zus. Je zusje. Dus uh, nou, dat dus. Dat dus. Nou, uh, gefeliciteerd hè ja, ja, ja, Giel. Met deze mooie prijs. Zeker. En, zeker. Nou, en een paar ja. weken terug nog bij ons op de radio. Dus uh, Daarom, uh, helemaal goed. Ik denk dat hij niet meer warm of koud van wordt als je al, uh, die prijs al een paar keer hebt gehad. Het is natuurlijk wel een eer, eer maar whatever. Whatever, nou ja. Wij zijn uh, ondertussen ook uh, op NPO uh, 1 uh, aan het kijken naar uh, het slot van uh, Serious Request 2022 vanuit uh, Amersfoort. Ja. Zeven dagen hebben de DJ's, de drie uh, DJ's, uh, in het uh, glazen huis uh, gezeten. Geld is uh, samelen voor het Vergeten Kind bedrag van bijna 2 miljoen, dat was ja. de tussenstand. En zo meteen om 5 uur, mogen ze het huis uit. En dan heel snel in quarantaine voor die twee die corona hebben natuurlijk. Ja. Maar laten we hopen dat ze toch nog even kunnen genieten als ze het huis uit zijn. Want er staat ongelooflijk veel uh, publiek daar ja. op het plein. Dat is heel leuk, ja. Dat is goed te zien. Nou, 2 miljoen uh, bijna opgehaald. Uh, straks het uh, eindbedrag kunnen we helaas niet meer meenemen. Maar het uh, thema uh, liedje van uh, Serious Request 2022, die hebben we wel. Oh ja, Want die is van... Uh,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 De laatste paar minuten van het uh, glazen huis uh, gaan, uh, gaan in, uh, Benno. En, uh, ja. De enveloppen die worden daar in die bus gegooid joh, met een uh, bedrag van uh, duizenden euro's. Allemaal voor het uh, goede doel uh, uiteraard daar in uh, Amersfoort. Ik ben blij dat ik er niet zit. Ik zie ze dat ze allemaal ronzige drankjes moeten nuttigen. Ja, en, uh, dat klopt. Zeven dagen lang. Niet eten ook, hè? En trouwens. wij krijgen tenminste gewoon een lekkere oliebol. Lekkere he? oliebol en uh, alles erop en dan een kaasplankje erbij. Dus en, uh, zo is dat. Uh. Of zoiets, uh, hoe, hoe noem je dat? Wat waar, nou. Ja, ik heb nog Die, één berichtje. Ja, oh ja, over een enquête, hè? Ja, ja, geef je mening over het culturele aanbod in Zandvoort... om het huidige aanbod te verbeteren... en om nieuwe culturele voorstellen te doen... brengt de gemeente de culturele identiteit... ...van Zandvoort in kaart met een enquête. De gemeente Zandvoort staat voor de kracht van kunst en cultuur... ...en initieert, stimuleert en faciliteert uiteenlopende culturele activiteiten. Doe mee met de enquête en geef jouw mening uh, over de culturele aanbod in onze badplaats. De gemeente Zandvoort zet zich in voor meer divers cultureel aanbod... ...aanbod voor lokaal en regionaal niveau... En voor verschillende doelgroepen, dat staat allemaal centraal. Voor het optimaliseren en van het culturele aanbod is het van belang de culturele identiteit van Zandvoort in kaart te brengen. Vandaar dat nu jouw hulp wordt gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Nou, dat onderzoek dat kan natuurlijk via een website. Het duurt ongeveer vijf minuten. Uh, ik Gewoon ga naar... even de app uh, raadplegen. Ja, nou, even, dat app. zou ik zeggen, want dat gaan we natuurlijk niet opnoemen. Die uh, surfymonkey.com. <laughs> Hoe bedoel je? Ja, en, ja, precies. Met een heleboel narigheid erachter. Uh, dus dat is allemaal een website dingetje. Ga naar onze uh, app en dan komt het helemaal goed. En natuurlijk, uh, geef je mening, want die geven we graag in Zandvoort. Ja, zeker. Daar hm. zijn sommige mensen heel erg goed in. Uh, ben ja, nou, niet Doe alleen... vast er zeker ook wel mee aan de enquête dan, hè? En niet alleen in Zandvoort, hoor. Nee. Maar het Hamesdagblad van vandaag maar eens open. En ik ga naar de plus. Dan hebben we een heel of twee grote artikelen over Bloemendaal. Altijd gedonder in het Rijkeluisdorp. En uh, daar maken ze elkaar ook bij, graag bij graag Ja, dat af. klopt. Ja. Maar ja, ik Land, zeg altijd... In, in Zandvoort, soort Zandvoort mag er geen Rijkeluisdorp zijn. Maar uh, we, maken, we vermoorden elkaar af en toe heel erg graag. en Maar daarna maken we het weer heel gezellig. Zo is het. En het is kerst. De mooie kerstgedachte. Vanavond om negen uur zingen we allemaal samen op het plein natuurlijk. Hè? Daarom. Niet vergeten. We gaan het een beter plek voor onze kinderen. En onze kinderen's kinderen. Zodat ze weten dat het een beter wereld is voor hen. En denken dat ze het een beter plek kunnen maken. There's a place in your heart Duidelijke boodschap van alweer heel veel jaren geleden. Van uh, niemand anders dan uh, uiteraard onze Michael Jackson en Heal the Worlds. Het zit er alweer op de pop, uh, Binno. Ja, we zijn er ja, klaar. Nou, die muts uh, mag weer af, zo we, dadelijk. Dag. Heb je het een beetje warm? Of, uh, nee, valt wel mee. Valt wel mee, toch? Oh, het is ja. wel lekker. Ja, Oké, okay, dus nou, volgende week maar weer. Dankjewel. Hele fijne kerstdagen, iedereen uiteraard. Zeker. En, uh, ja, wij zijn er nou, voor volgend jaar nog een keertje. Ja, ja, ja. ja. Uh, ga maar door. He. Ja, Gaan want maar door. 31 december gewoon weer om twee uur op de radio. Zo is dat. Tot dan. Zo is het. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Fijne kerst en tot dan. En aan deze ontkom je niet. We zingen het even voor je met z'n allen. Een heel gelukkig kerstfeest. Ja, Bonnie Sinclair deed jij ook mee uh, bij NL? Oh ja? Club. Ja, ja, die ken ja. ik. Echt een gauw ouwe, Nico Haak, Billigalf 13, noem maar op. Van die heerlijke tijd. Verlichte sterren, versieren de ramen. En op de hoek staat een heil soldaat. O, oh, het vriest dat het kraakt. Er is een glijbaan gemaakt. Want de winter is pas goed ontwaard.